Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Buitenlandse studenten weren mag echt niet. De Universiteit van Amsterdam wilde dat graag proberen... bij de Engelstalige opleidingen Psychologie en politiekologie. Die studies zijn superpopulair en twee derde van de studenten komt uit het buitenland. De Unie wil dat aanpakken door een maximum aantal toe te laten dat er meer plek is voor Nederlandse studenten. Maar dat is discriminatie en mag niet, ook niet als proef. Dat zegt de onderwijsminister. Als we het toch doen, dan komt de onderwijsinspectie langs. Vakbonden zeggen dat ze al jaren waarschuwen voor de veel te zware werkomstandigheden bij bagagebedrijven op Schiphol. Gisteren kwam naar buiten dat veel werknemers gezondheidsklachten hebben. Bij vakbond FNV zijn ze niet verbaasd. Een baan op Schiphol wordt getypeerd door de drie o's: onderbetaald, onveilig en ongezond. En dit is weer een heel schokkend voorbeeld van dat het gewoon heel slecht gesteld is en dat de arbeidsinspectie ook op dit gebied in de benen moet komen en eigenlijk deze bedrijven onder verscherpt toezicht moeten zetten. Ja, de laatste jaren waren er helemaal geen controles. De laatste keer dat de arbeidsinspectie langsging... bij die bedrijven op Schiphol is twaalf jaar geleden. Wielrenner Primoz Roglic gaat niet meer van start in de Ronde van Spanje. Gisteren ging de kopman van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg hard onderuit... en hij kan dus niet meer verder. In Apeldoorn is een hoop tijd en geld verspild. Daar kreeg een hoveniersbedrijf begin dit jaar de opdracht om een chique tuin aan te leggen. Compleet met nieuwe overkapping, kunstgras, tegels en ga zo maar door. Het was een cadeautje van een vrouw aan haar ouders. Maar het bedrijf kwam wel iets belangrijks tekort. De betaling werd niet voldaan. En dat uh, wat wij ook probeerden uh, op, op onze eigen gesprekken. Uiteindelijk aanmaningen moeten sturen. Um, uh, uiteindelijk bij een een deurwaarde neergelegd. Nou, daar werd ook totaal geen... Uh... In Sjoegoma gegeven. je hebben besloten om alles er maar uit te halen. En men heeft zich niet weer laten zien of horen of wat dan ook. Ja, dat hoorde je bij Hart van Nederland. De boel werd dus weer gestript, je hoorde het hem zeggen. En nu ligt er alleen een grote zandvlakte met een opblaasbadje. Dat is wel balen voor het bedrijf. Dat had al 20.000 euro uitgegeven. Het weer nog, de meeste buien zijn het land uit. En vandaag blijft het ook een groot deel van de dag droog. Er is flink wat zon en het wordt maximaal 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. De ringweg van Amsterdam bij Buitenveldert. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is de weg wel weer vrij. Op de A10 Oost tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Op de binnenring bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. Vijf kilometer file daar met een half uur vertraging. Omrijden kan via Amstelveen over de A1 en de A9.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 Yeah. Uh -huh. ...van de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. 10. 10. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. hete de zon. Hey, Hey Cuanza, we Ik don't stop. Van die big views, mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu zeg, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, mijn flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef, hoe is mijn Wat je in je hoofd? Die verre van mijn hart is echt genoeg Ik zie liever altijd hoe ik.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 Sorry! ZANG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 the greatest cook, and she's fat-free, fat-free, fat-free, fat-free. She's been to private school, and she speaks perfect French, she's got her. And you feel me when I'm drained You'll see my scars and bruises But you touch me through the pain Get me lost in your confusion I know you fill in all the blanks And I don't know what we're doing But the love's right here, love's right here to stay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 FM. Die FM Zandvoer. FM 106.9 FM.